intuïtieve actie voor mij geweest toen ik bij de kaart, ik heb wel, ik weet niet hoeveel engelenkaarten sets in huis, maar dat ik op de, uh, als ik op beurzen draai, spirituele beurzen, dat ik doe dat in eerste tarotkaarten en basiskaarten en daarbij doe ik dat in combinatie met engelenkaarten, maar ik kan ook gewoon alleen de engelenkaarten leggen en die komen ook met een, een verhaal aanzetten.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 Onder, iemand, andere. onder andere. Ja. Niet aan komende maand, maar ook uh, op de paar ja. En daar werk je met de Crowley? Ja, Crowley Token. Dat kaarten. is bijzonder, hè? Iemand met Kabbalah, die met de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 Mm. Mm. Tu pure, oh principe, sa, nella tua fredda stanza guardi le stelle, E tremano d'amore e di speranza Perro.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 Maar en toen heb ik het hele opleidingstraject gevonden van allerlei verschillende opleidingen. En soms ging ik ook naar opleidingen of workshops zoeken waarvan ik echt niet eens wist wat er zou gebeuren. Maar ik wist welke ik er moest zijn. In die tijd hebben wij elkaar volgens mij leren kennen. Dat nee, toen had, ik een had, beetje, het al op, had op, je het al, al af. Af. Ah, ja. Okay. ja, Dus ik heb uh, echt uh, dus tarot opleiding, quantum healing, engelentherapie en live coach opleiding. En daartussen door ben ik dan ook nog kaballe leerling.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 Van El Giro met uh, Ramsey Lewis.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 Ja, vind ik wel. <laughs> het staat allemaal in een prachtig ja. artikel in Spiegelbeeld, uh, vier bladzijden. Heel het is veel een foto's. Ja, het heel is een, prachtig, ook met, met, met foto's. Uh, met, met de plaatsen waar die je bezocht hebt, begrepen? Ja, het zijn allemaal favoriete plekken, maar overal op aarde. Dus ook, maar ook in Nederland, zoals hier in Noord-Holland, ook bijvoorbeeld uh, uh, bij Heiloo uh,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 What a wonderful world Yes, I think to myself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 En zo is het plaatje weer rond. Precies. Dank je wel, Lillian, voor Vlaag het hier gedaan, zijn. Graag gedaan, Dank je wel. Dank je wel,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 De man van 19 uit Rotterdam, die een vriend een vergiftig biertje gaf, heeft bekend. Het zou gaan om een uit de hand gelopen grap. Hij gaf een jongen van 17 een flesje bier met een bijtende stof erin. De jongen werd onwel en in het ziekenhuis bleek dat hij gewond was geraakt aan zijn keel en slokdarm. Ook had hij brandwonden in zijn gezicht. De jongen ligt nog in het ziekenhuis... De Rotterdammer heeft tegenover de politie toegegeven dat hij bij wijze van grap een bijtende stof in het flesje had gedaan. Hij zit nog vast. Het openbaar ministerie bepaalt morgen wat er verder gebeurt.